met het NOS-journaal. In Didam in Gelderland hebben zeven mensen... een tijd ondersteboven vastgezeten in een kermisattractie. Volgens Omroep Gelderland konden ze pas na drie kwartier... door de brandweer uit de attractie worden gehaald. De kermisbezoekers zaten in de 30 meter hoge booster. Een installatie met een lange arm en aan beide uiteinden een gondel. Eén persoon raakte onwel, alle zeven zijn medisch onderzocht. De arbeidsinspectie is een onderzoek gestart. De politie heeft vier jongeren opgepakt voor de mishandeling van een meisje in een park in Haarlem. Op een video die gisteren op internet verscheen is te zien hoe een meisje een ander meisje hard tegen de grond slaat. Het slachtoffer blijft op de grond liggen. Gisteravond werden al twee verdachten aangehouden. Vandaag volgden nog twee arrestaties. Het gaat om drie meisjes en een jongen in de leeftijd van 14 en 15 jaar. Ze komen allen uit Haarlem. De mishandeling was afgelopen vrijdag in het Zanenpark. Het is niet bekend hoe het nu met het slachtoffer is.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 Arabist en Europarlementariër Hans Janssen is overleden. Janssen zat sinds juni vorig jaar in het Europees Parlement voor de PVV. In 2010 was Janssen getuige in het proces tegen Wilders. De PVV'er werd verdacht van haatzaaien en discriminatie. Janssen nam het op voor Wilders.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 Het weer, de laatste buien zijn het land uit. De zuidwestenwind waait wel stevig door, matig of vrij krachtig boven land, tot hard aan zee. Vannacht is het bewolkt, maar droog bij minimaal 9 graden. Morgenochtend zonnig, later op de dag ontstaan enkele buien. Het wordt 15 graden. Dit was het NOS-show. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. En de politie heeft voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd.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 In all the old familiar places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 Lady. Lady, he's so good to me. Well, I am just a lonesome, and you a lonesome, babe in the woods. Ooh. Me. A button zoom, do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 Ter herinnering of de 75ste uh, verjaardag van Chad Baker... werd er een prachtige dubbel-cd gemaakt door V. Klaassen. Zang, Jan Menu, bariton Sax, Jan Wessels, trompet... Karel Boulet op de piano, Hein van de Gein, dubbelbees... De en Johnny Engels op drums. En van Johnny Engels verscheen afgelopen week... een prachtig artikel in de Volkskrant. De mensen die...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 Damn.